Vier uur even Kunnen met het NOS-journaal. Veteraan Marco Kroon heeft een uitgebreide verklaring gegeven over wat er in 2007 in Afghanistan gebeurd is. Vorige maand kwam naar buiten dat het OM onderzoek doet... naar een geweldsincident waarbij Kroon betrokken was. Maar toen wilde hij daar weinig over kwijt. En nu zegt hij in het AD dat hij iemand heeft doodgeschoten. De leider van een groep die hem korte tijd gevangen had gehouden. Kroon werd naar eigen zeggen mishandeld en vernederd... maar ook weer vrijgelaten. Toen hij zijn belager later zwaar bewapend tegenkwam... schoot hij hem dood. Het was hij of ik, zegt Kroon daarover. Noord-Korea is niet van plan om op de Olympische Spelen toenadering te zoeken tot de Verenigde Staten. Volgens de hoogste ambtenaar van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Noord-Koreanen nooit gesmeekt om een dialoog met Amerika en komt daar ook geen verandering in. De Amerikaanse vicepresident Pence zei eerder een ontmoeting op de winterspelen niet uit te sluiten. De Spelen beginnen morgen in Zuid-Korea. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bij de opening. Weer zijn in ons land de huizenprijzen gestegen. CBS meldt dat vorig jaar een woning gemiddeld werd verkocht voor 263.000 euro. Dat is bijna 20.000 euro meer dan in 2016. Het is de sterkste stijging deze eeuw. Wel zijn er grote verschillen. Zo kost een huis in Delfzijl gemiddeld 140.000 euro. Terwijl de gemiddelde woning in Bloemendaal voor ruim 750.000 euro wordt verkocht. De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft een recordlange speech gehouden. Nancy Pelosi stond acht uur lang achter het spreekgestoelte... om op te komen voor de Dreamers. Dat zijn immigranten die tijdens hun jeugd met hun ouders naar de VS zijn gekomen... en onder president Trump nu het land uitdreigen te moeten. De Democraten willen dat de 700.000 Dreamers in de VS mogen blijven... Pelosi las in haar urenlange speech zonder pauzes en op hoge hakken... onder meer persoonlijke brieven voor van de immigranten. Het weer nog, de bewolking neemt toe bij min 2 tot min 7. Langs de kust kan een beetje sneeuw vallen. Morgen wisselend bewolkt en af en toe zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De Dagwacht. De wondere wereld van technologie met Jitse Zelstra. Ja, goedemorgen, en wat leuk dat je op dit vroege tijdstip weer luistert naar NPO Radio 1. Bureau Buitenland Nachtexpress over Warschau is inmiddels afgelopen. En dus is het inderdaad weer tijd voor de wondere wereld van technologie. In februari draait de dagwacht namelijk volledig om technologie en ook hoe, ons, hoe dit onze toekomst gaat vormgeven. De naam wonderenwereld van technologie is uiteraard een ode aan de vorig jaar overleden Griet Titulaar. Die, hij toonde ons in de jaren tachtig al ontdekkingen op het gebied van wetenschap en technologie. Maar de grote vraag is natuurlijk welke technologische ontwikkelingen ga je in de komende jaren veel van merken. En dat ontdekken we deze maand in de dagwacht. Ik ben Jitser Zelstra, jullie dagwacht van deze maand. Ja, en de afgelopen tijd kon je er niet omheen. De prijs van de bitcoin steeg in december... naar een recordhoogte van bijna 20.000 dollar per bitcoin... maar is inmiddels flink gedaald. Afgelopen dinsdag do dook de koers zelfs tijdelijk onder de 6.000 dollar. Met deze onzekerheid vraag je je af... kun je beter investeren in bedrijven of in de bitcoin. Ja, sommige bedrijven kunnen failliet gaan, natuurlijk... waardoor de waarde naar het nul gaat... Maar uh, de meeste bedrijven, ja, die hebben een gebouw, die hebben werknemers, die verkopen dingen. Dus dat de waarde dan naar nul kan gaan, die kans is niet zo groot. Dus daar heb je zeker de bodem. Maar wat bij bitcoin de bodem is, dat weet echt niemand. Niemand. Ja, en waarom beleggen in cryptovaluta risico's met zich meebrengt, dat hoor je vandaag in de Dagwacht. Maar je hoort ook, ook waarom de achterliggende techniek eigenlijk een stuk interessanter is. Maar eerst muziek. Change, change, change. Dit was Arita Franklin met Chain of Fools. Want ja, we hebben het vandaag onder andere over de blockchain. En daarom is vanochtend bij mij in de studio Bas Wisseling. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij is betrokken bij Blockchain Workspace... en hij geeft in het hele land ook trainingen over de blockchain. De techniek achter de cryptocurrency, om het maar heel basic uit te leggen. Ja, want uh, bitcoin, uh, cryptocurrency, de blockchain... het zijn woorden die de laatste tijd, en met name de afgelopen maanden... misschien wel heel veel langskomen in de media. En ja, is het eigenlijk terecht dat er zoveel aandacht voor deze onderwerpen is? Uh, ik denk dat het in zoverre terecht is... is dat het een hele hoop mensen uh, actief heeft gemaakt... en uh, de aandacht heeft getrokken. En uh, het heeft ergens een snaar geraakt. En ja, dan wordt het logisch dat daar zoveel aandacht aan besteed wordt, ja. Ja, misschien uh, een van de belangrijkste dingen is de cryptocurrency die enorm, naar een enorm hoge koers uh, gaat, waardoor mensen misschien vooral vanwege het geld geïnteresseerd erin zijn. Het is zeker hetgene waar de meeste mensen als eerste de aandacht uh, doorgevestigd wordt, maar je ziet dat heel veel mensen daarna zich verder gaan verdiepen en, en daar ook door geraakt worden en, en dan uh, een bredere interesse gaan krijgen. Ja, want dit was volgens mij ook de manier waarop jij jaren geleden uh, betrokken raakte bij dit uh, onderwerp. Kun je, kun je uitleggen ja, hoe, hoe dit bij jou is gegaan? In 2013 was Bitcoin uh, voor het eerst, uh, had het zijn zogenaamde ATH, zijn all-time high. Dat was uh, rond de 1100 11, uh, uh, dollar. Ik, weet, ik had er al eerder van gehoord, maar dat was wel het moment dat het uh, bij mij de aandacht trok. Dat was midden in de kerstvakantie, dus ik heb lekker veel tijd. Um, ik ben toen onderzoek gaan doen, ben zelf gaan minen, altcoins. Dus dat zijn niet bitcoin, maar dat zijn andere uh, munten. Dat komt toen nog, zonder dat je een al te zware computer had. Ja, want wat is, uh, voor, voor mensen die het niet weten, wat, wat is het mijnen van, van coins? Mijnen is als je actief meedoet aan uh, blockchain. Je bevestigt dan transacties. En als je transacties op zo'n blockchain uh, bevestigd hebt... dan word je uitbetaald in munten op die blockchain. En ja, die munten die kunnen uh, waarde krijgen. En uh, dan heb je een aardig zakcentje. Alleen je moet je eigen computer er wel flink voor laten rekenen. Ja, het is een zware aangelegenheid. Dus het kost ook stroom. Zeker hier in Nederland waar de stroomkosten echt hoog liggen... Uh, is het wat lastiger om winst te maken. Nou, daar gaan we zeker straks nog op verder. Maar als we het dan over digitaal geld hebben, het is, het is niet echt iets nieuws. Want eigenlijk in de jaren negentig was er al uh, IKES. En ja, dat is aan het einde van de jaren negentig ook weer uh, een stille dood uh, gestorven. En ja, toen duurde het eigenlijk tot na de crisis dat, dat mensen er weer interesse in kregen. Waar komt in één keer uh, die die wederopstanding vandaan? Um, ja, er zijn meerdere dingen geweest. D dit loopt al sinds het begin van het internet. Dus 1981 uh, is hier een, is in Amsterdam er al mee begonnen. Een, een, een, een, een, een universiteit docenten is er toen mee begonnen. En in 1990, toen kwam het internet... of in 1994 was het internet natuurlijk uh, live... voor iedereen toegankelijk. Digicash, uh, e-cash zijn uh, over de kop gegaan. Deels omdat ze gecentraliseerd waren. Het waren echt betaald en die deden niet altijd dingen die, die echt mochten. Uh, dus sommige zijn opgeheven. En DigiCash zelf is nooit van de grond gekomen... omdat er op dat moment helemaal niet zoveel aankopen op het internet werden gedaan. Dus ja, als je geen aankopen op het internet hoeft te doen... heb je ook geen digitaal geld nodig. Ja, dan wordt het lastig om een markt te vinden. Natuurlijk hebben we na de financiële crisis ook nog eens een keer een gezonde dosis wantrouwen gekregen tegen het, het bankair systeem. Um, en dat is wel een van de dingen die dit aangezwengeld heeft. Zo van: ja, jongens, um, dit systeem kan klappen. Er wordt ook meer dan voldoende fout ingedaan, uh, zeker toen. en De, de, de bubbel die toen uh, uh, klapte, heeft ons heel veel gekost. En dat zie je nu, man, zie je nu dus ook echt een snaar raken. Ja, want nou ja, sowieso de markt was er klaar voor... maar toch, toch zien we ook wel duidelijke verschillen... tussen uh, hoe digitaal geld, om het zo maar te noemen, uh, in de jaren negentig was... Uh, en hoe de huidige cryptos die, uh, werken. Kun je, kun je uitleggen waar dat verschil precies in zit? Want ik, ik hoorde jou al zeggen uh, dat het destijds centraal was opgeslagen. Volgens mij is dat ook een belangrijke eigenschap van, uh, van cryptocurrency. Dat het juist niet centraal is. Ja, Het voorbeeld zoals ik het zelf in presentaties altijd aan mensen geef... is om te vergelijken met hoe we het met normaal fysiek geld doen. Dus als ik een euro aan jou geef, dan is volledig duidelijk wie de euro heeft. Ja. Uh, tweede voorbeeld wat je er dan bij moet halen... als ik jou een filmpje digitaal stuur, wie heeft dan het, uh, wie heeft dan het filmpje? Nou ja, dan hebben we hem allebei. Als je dat met digitaal geld zou doen, dan heb je echt een groot probleem. Want dan verdubbel je bij elke transactie verdubbel je, je geldvoorraad. Nou, dat kan niet, want geld moet schaars zijn. Moet, uh, het moet duidelijk zijn dat, dat, je niet, eh, dat het niet oneindig uh, uitbreidt. Dus er zijn twee oplossingen om dat te doen. Of je laat één instantie, laat je een bedrijf laat je dat bijhouden. En Paypal doet dat bijvoorbeeld. De bank doet dat bijvoorbeeld. Die houdt gewoon een groot boek bij en die zegt... oké, okay, Bas heeft, heeft nu een... Uh, euro die geeft hem een chitsen nou, en bij hem gaat het traf. Het probleem daarbij is, dat is enorm fraudegevoelig. Als je één iemand hebt die zoveel macht heeft over waar dat geld heen gaat... Dan, uh, hè, en de wereld draait voor een groot gedeelte om geld... dan geef je iemand echte sleutels tot een heel belangrijk iets in handen. Waar cryptocurrencies voor uitgevonden zijn... is een manier om te kijken of je dat kunt doen... zonder dat aan één instantie te binden. En de bitcoin is de eerste uh, uitvinding in 2009... die daar een antwoord op gevonden he heeft... waardoor je het dus zonder één specifieke tussenpersoon kunt doen. En daarmee breek je die macht... zorg je ervoor dat het minder fraudegevoelig is. Ja, want kun je... Iets meer uitleggen hoe dat dan precies werkt dat het ja, decentraal kan werken? Ja, um, waar het op neerkomt is dat je alle beslissingsbevoegdheid bij iedereen legt. Niet bij, uh, niet bij een aantal, want dan verplaats je het probleem alleen maar... dan krijg je een aristocratie of een oligarchie. En die kunnen ook weer samen gaan werken. Het antwoord erop is eigenlijk dat iedereen alles controleert... Dat maakt het niet efficiënt, daarom is het ook een traag systeem op dit moment. Maar het zorgt er wel voor dat als wij op het netwerk zitten... samen met duizend anderen, dat we alle duizend en twee... dat we die allemaal, uh, elke transactie controleren die langskomt. Kijken of die correct is, kijken of de rekeningen kloppen. En door dat te doen, en nog een aantal andere technische slimme kunstgrepen... ervoor te zorgen dat wij het constant kunnen zijn over wat de waarheid van dat grootboek is. Ja, want eigenlijk heeft iedereen een eigen kopie van, van hoe het allemaal, uh, ja, hoe de situatie is. Ja, dat is de basis van een blockchain. Ja, precies. En uh, ja, tegelijkertijd, het controleert elkaar de hele tijd. Maar als een van, uh, uh, van die administraties zeg maar, afwijkt, uh, wat, wat gebeurt er dan? Helemaal niks, dan gaat die transactie niet door. Het, het netwerk is wel efficiënt genoeg. We gaan niet een waarschuwing over het netwerk heen sturen... want dan moet je daar weer controle op doen... wordt het alleen nog maar inefficiënter door. Dus als jij een transactie zou uitsturen die niet voldoet aan de regels... en een van de basisregels is, je hebt genoeg bitcoin... Ja. Um, dan gaat hij niet door. Dan komt hij bij mij binnen of bij iemand anders... en die stuurt hem eenvoudigweg niet door. Nou kan het natuurlijk nog zijn dat wij samen aan het werken zijn. Wij willen hier een fake account aan gaan maken. Het, X, het protocol zorgt ervoor dat het doorgestuurd wordt... naar TIG-anderen. Die controleren het ook. Die gaan er niet vanuit dat ik, dat mijn controle correct is. Nee, die gaan onafhankelijk van elkaar die controle nog een keer uitvoeren. Waardoor de kans dat een foute transactie doorkomt... Verwaarloosbaar is. Ja, alleen het zorgt er wel voor, zoals je net aangaf, dat het systeem enige. best wel traag is. Ja. Uh, ja, hoe traag is het dan? Uh... Een Bitcoin-transactie. Bitcoin is ingericht, en laten we van Bitcoin even uitgaan, want de anderen die wijken daar dan nog wel weer vanaf. Bitcoin heeft een transactieverwerking van uh, één blok. En daar kan één megabyte aan transacties in zitten. Eén blok per tien minuten. Oké, okay, ja, dat. Uh... Kost het kost inderdaad wel even wat tijd, vooral als je heel veel transacties wil gaan doen. Dan... Als jij een kop koffie wilt uh, kopen en, en jouw, jouw verkoper staat op die bevestiging... dan kun je een tijdje wachten. Dus uh, voorlopig zullen we in de winkel kunnen we nog het beste gewoon met euro's betalen uh, op dat gebied. Op dit moment uh, zit, zitten we daarop. Er zijn oplossingen om dat sneller te maken. Die worden dit jaar op dit moment ook uitgerold... en dan wordt het teruggebracht tot, tienden, tot minder dan tienden van seconden. Nou, Dan begint het een interessant betaalmiddel voor, voor de dagelijkse situaties te worden. Ja. Als we teruggaan naar het begin van de, van de bitcoin. Ja, de oprichter Satoshi Nakamoto, daar is al veel over gezegd. In 2009 lanceerde hij de bitcoin. En ja, hoe revolutionair was, was het muntje op dat moment? Enorm. Het, was, het is een, een, een, een wiskundig computerraadsel dat hij opgelost heeft. Waar dus al meer dan 30 jaar geen oplossing voor bestond. Hoe zorg je ervoor dat als niemand met elkaar praat. ze het toch eens kunnen zijn? Dat daar hebben. Uh, laat we, laat we het groepje mensen die hier op de wereld mee bezig was. waren twee à driehonderd mensen. Die überhaupt met dit soort wiskunde bezig waren gebaseerd op cryptografie. Het was een heel klein nieuwsgroepje. En hij, of zij, of de groep... want niemand weet wie erachter die naam zit. Hè. Het kan ook een groep mensen zijn geweest. Heeft in 2008 die white paper... Hè, het papier waarin dit beschreven stond, acht kantjes... heeft hij dit gepubliceerd. Gebouwd op werk wat dertig jaar al gedaan was. Uh, en, en dat was een, een, een revolutionaire doorbraak. Ja, want... Ja, je zegt het al, het is niet bekend wie, uh, wie het is of wie het zijn. Is dat eigenlijk niet gek dat we ons vertrouwen stellen in iets waarvan we niet weten wie het gemaakt heeft? Voor dit systeem is het heel erg uh, toepasselijk natuurlijk. Uh, het systeem draait niet om een leider. Uh, dus hij is in 2010 inderdaad ook verdwenen. Uh, dat was wrak nadat een van de andere developers, Gavin Anderson... die daarna doorgegaan is als hoofddeveloper... Uh, een toespraak heeft gegeven voor de CIA. Er zijn mensen die daar parallellen tussen trekken. Zo van, nou, hij heeft gedacht, van, nou piep ik er tussenuit. Uh, dat weten we niet zeker, dus is ook daar weer een raadsel. Uh, maar hij is in midden 2010 gewoon gestopt met communiceren. En uh, de enige andere keer dat hij nog gecommuniceerd heeft... waardoor we weten dat er nog mensen achter dat, dat account zitten... Ja. dat cryptografisch ook weer uh, bewezen is... Uh, is toen Dorian Nakamoto, dat was een, een volledig onbekende man... door Newsweek uh, aangesproken werd. Want dat zou Satoshi Nakamoto zijn. En daarmee zijn leven totaal overhoop gooide. Ja, want volgens mij uh, werd het direct, uh, uh, kwamen direct mensen op, op de stoep van... Uh, hey, uh, wat je hebt gedaan is heel mooi, maar uh, we willen wat geld van je zien, toch? Ja, het is levensgevaarlijk wat ze daar gedaan hebben. Je moet bedenken dat het account van Satoshi Nakamoto... 1 miljoen bitcoins in zich heeft. En als je wilt dat iemand echt in levensgevaar is... moet je duidelijk maken dat hij degene is die 1 miljoen bitcoin heeft. Dat is echt heel onverantwoordelijk geweest. Ja, want 1 miljoen bitcoin, uh, volgens mij zag ik dat de koers vanochtend... Door rond de 8000 uh, ja. dollar stond. Dus dat, uh, dan hebben we het echt over miljarden. Dan, heb je, dan maak je bekend dat iemand 8 miljard heeft. En dat is, uh, ja, als iemand zelf geen veiligheidsmaatregelen in, uh, heeft... dan is dat risicovol. Iemand kan ontvoerd worden, iemand kan afgepest worden... zijn gezin loopt gevaar. Dat is waar je het dan over hebt. Dus misschien is het wel goed dat... Uh, uh, hij of de groep die ervoor, of de groep die verantwoordelijk is, gewoon anoniem is. Ik kan me rijkelijk voorstellen dat ze dat ook willen blijven. Ja, maar heeft, heeft het toch wel invloed op uh, hoe de munt zich doorontwikkelt? Want ja. Ik kan me voorstellen dat het handig is dat degene die het bedenkt ook erbij staat hoe het doorontwikkeld wordt. Heeft dat nog enige invloed? Nou ja, hij kan zelfs nog invloed hebben. We weten niet of hij onder een andere naam opereert of over zijn, onder zijn eigen naam. Dus dat is punt één. Punt twee heeft de white paper, zoals die er ligt, heeft nog grote invloed. En het, het grappige wat ik eraan vind is dat je bijna soms religieuze verwijzingen richting die white paper ziet, terwijl die er in principe niet meer toe zou moeten doen voor nieuwe ontwikkelingen, want die. Zo'n white paper is, is gestold in de tijd. En is geen document om tot in de eeuwigheid perfect te zijn. Nakamoto heeft wel degelijk ook fouten gemaakt en ook toegegeven in die anderhalf jaar dat hij wel actief was. Ja, alleen we hebben het wel over, ook over doorontwikkelingen. Want het lijkt me. tenminste, als je het vanuit een uh, uh, vanaf de zijkant bekijkt, dan denk je van, nou, we hebben een, uh, een, een soort van munteenheid. Uh, los van hoe, de, hoe je daadwerkelijk wil zien. Maar uh, hoe, hoe kan zoiets zich nog doorontwikkelen? Want er zijn een bepaald aantal bitcoins gemaakt. Uh, waar zit dan die doorontwikkeling in? Er zijn een aantal dingen waar je niet direct aan zult, zult kunnen tornen. Hè. 21 miljoen bitcoin is, is de uiteindelijke voorraad. Als je dat gaat veranderen, dan schop voor je de hele basis onder, onder, het, het, be, onder het model uit. Uh, als je gaat uh, morrelen aan hey, we kunnen die blockchain misschien toch wel gaan veranderen dan schoff je het hele idee onderuit. Maar over dingen als hoe kunnen we dus inderdaad dit model schalen, hoe kunnen we zorgen dat als straks iedereen hiermee moet gaan kunnen betalen, stel dat dat onze wens is Um, dat kan niet met het huidige systeem. Dus daar zul je verandering in moeten aanbrengen. Nou, daar, dat, soort, uh, dat soort dingen... daar is wel degelijk doorontwikkeling uh, opgekomen. En we leren... Ook, ook de developers leren nu, in, in, in terwijl het live staat, nog hoe een blockchain werkt en wat, uh, en, en, en wat de unieke kanten ervan zijn. Ja, want je ziet daar ook wel in dat top mensen van mening verschillen. Uh, getuigen ook de splitsing van vorig jaar van, van de bitcoin en de bitcoin cash. Uh, ja, wat, wat, wat houdt deze tweedeling eigenlijk in en heeft dat nog impact? Op de toekomst? Ja, wel degelijk. Dit is een van de. Dit, dit is een discussie die al drie jaar lang gaande was. Over hoe schalen we bitcoin? Hoe zorgen we ervoor dat we meer transacties op dat netwerk kunnen krijgen. En op een veilige manier. Je kunt, er zijn schalingsmethodes te verzinnen waarin het onveiliger wordt. Nou, dat wil je niet. En zeker de bitcoin mensen willen dat niet, want het zijn veiligheidsfreaks. En, en terecht, want het gaat er juist om een heel robuust systeem te creëren. Bitcoin. Cash, dat is de, de, de fork, degene die zich afgesplitst heeft, uh, alhoewel daar ook de meningen over verschillen, want zij beschouwen zich als de originele bitcoin, uh, is een, een schalingsmethode door de blokken groter te maken. Zoals ik al zei, die zijn 1 megabyte, bitcoin cash maakt ze 8 megabyte, zodat er 8 keer zoveel transacties in kunnen. Ze zijn nog steeds... 10 minuten per keer, maar dan kan daar acht keer zoveel doorheen. De, de, de, de bitcoin mensen, bitcoin zonder iets erachter, eh, mensen zeggen dat is onverstandig, want je zorgt ervoor dat die computers die dat dus moeten verwerken, zwaarder moeten worden om dat te kunnen doen. He, want acht zal ook vollopen, dan gaat het naar 16, dan gaat het naar 32, voor je weet zit je met enorme blokken. Ja. En daarmee centraliseer je het in landen die dat soort eh, internetverbindingen hebben. Waar die blokken zo snel doorheen kunnen dat iedereen het eens kan zijn. Uh, dus wat de andere school, zullen we maar zeggen, zegt. We moeten het net zoals bij het internet iets bovenop bouwen. dat gebruik maakt van die blokken. maar daarbovenop een sneller systeem bouwen. dat ook veilig is, waar het wel snel kan. Dus het is een ander uh, ontwerpmodel. Ja, precies. Nee, daar gaan we in de toekomst <coughs> nog, uh, nog veel van zien. Uh, we gaan zo verder praten over uh, ja, hoe je aan cryptovaluta kan komen. Maar eerst uh, Jennifer Lopez met Jenny from the Block. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. Yeah. D block from the block where everybody air force out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the man to bring the homies with us. I'm still, I'm still Jenny from the from the box. Used to have a little now I have a lot Jennifer Lopes en uh, ja, we hebben het vanochtend over cryptovaluta en ook over de achterliggende technologie blockchain. En bij mij in de studio te gast Bas Wisseling. Uh, Bas, stel je voor: ik wil Bitcoin of een andere valuta kopen. Ja, hoe gaat dit in zijn werk? Um er zijn een aantal manieren om het te doen. Je moet het natuurlijk op het internet doen. Uh, alhoewel, je, nee, je hoeft het niet per se op het internet te doen. Je kunt het ook bij mensen rechtstreeks kopen. Er zijn initiatieven die heten bijvoorbeeld local bitcoins. Daarmee kun je rechtstreeks contact met iemand leggen... waarvan je dan cash bitcoins kunt kopen die het rechtstreeks naar je overmaken, Maar de traditionele methode waar de meeste mensen gebruik van maken... is via websites van uh, instanties die, uh, die daar heel netjes in zijn. Nederland heeft een aantal uh, goede. Uh, BTC Direct, Bitonic, uh, Lightbit. En daar uh, kun je gewoon met je bankrekening geld heen sturen. Ze hebben ook gewoon sepa uh, transacties En die sturen daarna bitcoin naar je wallet... En dan komen we op het tweede gedeelte natuurlijk neer. Je hebt een zogenaamde wallet nodig. en Dat is een stukje software waarmee je cryptocurrencies op je computer uh, kunt opslaan. Je portemonnee. Je portemonnee. Ja. Ja, want uh, ja, de, de, de, je hoort er inderdaad ook veel over. Ook uh, dat er best wel veel risico's in zijn. Zo uh, so in 2014 hadden we bijvoorbeeld een hack op, uh, op het bitcoinbeurs uh, Mount Gox... waarbij uh, 745.000 bitcoins buiten werden gemaakt. Maar ook recenter zijn er nog miljoenen euro's kwijtgeraakt bij hacks. En eh, de grote vraag is dan, uh, ja, waar moet je rekening mee houden? En ik ging hierover in gesprek met Frank Groenewegen... cybersecurity expert bij Fox IT... En ik vroeg hem, hoe veilig is het bezitten van bitcoin of andere cryptovaluta? Ik denk dat het uh, deels afhangt van de uh, consument zelf die, die bitcoins beheert. omdat er eigenlijk heel veel van die beveiliging rust uh, op de consument zelf. Dus ja, het ligt er net aan hoe goed je dat zelf beveiligt. Ja, want wat kun je eraan doen om het veilig te houden? Ik denk als je kijkt naar uh, de onderwerpen die de afgelopen jaren op de revue gepasseerd zijn... is gewoon het beveiligen van je pc, het up-to-date houden van je pc... Uh, een moeilijk wachtwoord kiezen voor je e-mail... maar eigenlijk ook twee-staps verificatie. Dus de zogeheten two-factor authentication. Het zijn ook extra mechanismes om je, om je account te beschermen... wat zowel voor e-mail geldt, voor je social media platform... als Facebook, uh, Gmail, et cetera. Ja, dat, dat, dat kan ook op heel veel uh, zogeheten crypto-exchanges... kan je die beveiliging ook doorvoeren. Even terugkomen op toestep authenticatie. Um, voor de mensen die niet weten wat het is, kun je dat kort uitleggen? Ja, tweestapsverificatie is eigenlijk... traditioneel gezien heb je alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. En eigenlijk zijn we de laatste jaren daar een beetje van afgestapt. En uh, ja, uh, is er een tweestapsverificatie methode uh, uitgevonden... en geïmplementeerd bij de meeste grote partijen. Dat wil zeggen is dat je, uh, je, hebt je nog steeds je gebruikersnaam en wachtwoord nodig maar vaak wordt er ook via een ander kanaal... dat kan dus via een sms'je of via een applicatie op je mobiel zijn... ook nog een code uh, verzonden die je nodig hebt om in te loggen. Dus dat betekent... Mocht iemand toch een hacker de beschikking hebben gekregen over je gebruikersnaam en wachtwoord... dan kan hij veel moeilijker tot niet aan die andere, aan die, aan die tweede code komen... om daadwerkelijk succesvol te kunnen inloggen. Nou, dat klinkt inderdaad als een, veel, uh, of tenminste als een goede manier om je gegevens te beveiligen. Uh, maar een van de nadelen bij cryptovaluta is misschien dat, je, uh, ja, dat er sprake is van een public key en een private key. Kun je het, allereerst het verschil tussen deze twee uitleggen? Ja, je zou de public key kunnen vergelijken met je gebruikersnaam. Dat is helemaal in, in sommige gevallen niet erg om, om te delen. Of zie je het als je, je rekeningnummer, zeg maar, weet je, die je ook aan mensen moet geven, zodat ze geld kunnen overmaken. De private key kan je dan vergelijken met je pincode. Ja, die is alleen voor jezelf en die moet geheim blijven. Op het moment dat iemand je rekeningnummer heeft en je pincode, en dan, uh, ja, dan wordt dat natuurlijk al een, een stuk gevaarlijker. Ja, en daarom is het dus ook belangrijk om je computer veilig te houden... Uh, zodat ze niet bij deze gegevens kunnen komen. Ja, zeker. Uh, het grote verschil natuurlijk met banken is, is... de banken beveiligen voor jou ook je geld. En er zijn zelfs gelukkig in Nederland garanties voor tot een ton per account, dus mocht de bank op een of andere manier gehackt worden... of ook verhiet gaan, wat we natuurlijk eerder eh, gezien hebben... dan dekt de, de overheid dat. Ja, het het decentrale gedeelte aan uh, de blockchain... en eigenlijk aan alles wat met cryptocurrencies te maken heeft... Uh, ja, laat zien dat als iemand op een gegeven moment iets overgemaakt heeft... of uh, je maakt een verkeerde overboeking... Ja, dan is dat geld ook echt weg. Weg is weg. Weg is weg, ja. En uh, ja, wat je in het verleden wel heel veel hoorde... was dat mensen uh, de codes uit gingen printen. Wat uh, misschien wel een hele handige manier is. Maar er zitten volgens mij ook wel genoeg nadelen aan. En zijn er misschien veiligere manieren om, om uh, je codes te bewaren? Ja, kijk, als je de codes uh, uitprint, uh, dan heb je natuurlijk weer het risico dat als je het, het, het papiertje uh, kwijtraakt, uh, de, de koffie bijvoorbeeld over het papiertje heen valt, nou ja, daar, daar kun je natuurlijk dus best, wel, best wel kwetsbaar. Um, je, kan je, je hebt ook zogenoemde hardware wallets, dus dat zijn eigenlijk een soort USB-sticks die je in je computer kan stoppen en dan wordt op die USB-stick eigenlijk je private key opgeslagen. Nou, die USB-stick is weer alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. En die USB-stick je, die zit eigenlijk verder nooit in je computer. Dus op het moment dat jij cryptocurrencies koopt op exchanges, dan kan je, dat, dan kan je die, die crypto-munten sturen naar je eigen private key. Dus eigenlijk dus naar, je, nee, naar je public key. Um, en, en die private key van die public key die staat al veilig opgeslagen uh, op zo'n hardware wallet. En dit zijn gewoon producten die je uh, uh, online zou kunnen kopen? Ja, dat zijn producten die je online zou kunnen kopen. Neem niet weg dat ik vind dat daar ook weer een risico in zit. Want ik zie uh, uh, ja, steeds meer mensen maken gebruik van zo'n hardware wallet. Dus zeg maar van zo'n zo, zo soort USB-stick. Ja, als de USB-stick kapot gaat... dan ben je natuurlijk ook weer al je coins kwijt. Dus ook daarvan moet je weer zorgen dat je ook weer een backup hebt... van, die, van, van, van, van, van je wallet. En ja, er komen dus zeg maar, eigenlijk allerlei... Uh, uh, moeilijkheden bij kijken om, om a. het overzicht te houden... b. dat op de juiste manier te beveiligen en om het uh, op de juiste manier te gebruiken. Is het dan handig om het online bij een partij te stellen? Want daar, zit, uh, ja, daar hoor je ook genoeg, uh, of met enige regelmaat, dat er iets gehackt wordt. Ja, ja er zijn natuurlijk in de afgelopen jaren, uh, volgens mij zelfs een paar weken geleden... Nog, is er weer een, een exchange gehackt. Het is natuurlijk uh, net zoals dat je de, de, de digitale uh, hebben. hebt... Uh, ja, is, is dit natuurlijk nog veel makkelijker... omdat ja, eenmaal als cryptocurrencies gestolen zijn... dat, je dus, uh, bij, dat het bijna ontraceerbaar is waar dat geld heen gaat. Um, een exchange is daardoor natuurlijk ook een, een, de, de, de zwakste schakel... zeker als je, als je daardoor ook direct bij de coins kan. Neem niet weg dat er echt wel een paar grote en professionele exchanges zijn... Uh, die natuurlijk enorm... eigenlijk je kan het bijna net zo zien als een bank... Die enorm veel maatregelen hebben getroffen. om dit soort dingen te voorkomen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een plek waar veel geld is. Dus er zijn ook wel criminelen. erg opgebrand om, om juist die plekken aan te vallen. Ja, en dat is natuurlijk ook wat je ziet. Als op dit soort plekken. waar ook gewoon heel veel geld aanwezig is. ja, dan zullen er ook. Heel veel professionele hackers, criminele groeperingen, uh, ja, wat je zelfs in het verleden al gezien hebt, mogelijk zelfs uh, statelijke actoren inlichtingendiensten proberen om dat soort exchanges te hacken en daar uh, natuurlijk alle cryptocoins te stelen. Ja, want uh, stel je voor dat je nog geen crypto hebt uh, en je wilt eraan beginnen. Er zijn ook zoveel websites die het aanbieden, maar hoe herken je nou of de website waar ik het ga kopen, of die daadwerkelijk betrouwbaar is? Nou, ik vind bijvoorbeeld als je kijkt, in Nederland heb je de website uh, bitmymoney.com. Even als voorbeeld. Uh, je kan heel duidelijk op die website zien waar het bedrijf gevestigd is. Met een, bijvoorbeeld een Nederlands adres. Je kan ze bellen, je kan ze e-mailen. Je hebt precies een idee uh, welke mensen er, zeg maar, werken. Dus zo krijg je een heel goed gevoel bij, weet je, het bedrijf. Als je dat ook weer even vergelijkt met een bank. Dat je hier kan, Als je wil, kan je naar dat kantoor gaan. Je kan ze bellen en bereiken. Ja, je hebt ook heel veel exchanges in allerlei vage landen. Die je nog geen eens telefonisch kan benaderen. Je hebt geen idee welke mensen erachter zitten. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk altijd af. En dat, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Is, ja, zou jij zomaar je geld ergens uh, uh, stallen en ook versturen naar een exchange... Waar, waarin je helemaal gewoon compleet geen idee hebt uh, wie of wat het is en waar het zit? Misschien ook wel prettig als je een, een mailtje krijgt van zo'n zo bedrijf... en je vertrouwt het niet helemaal dat je dan inderdaad erachteraan kan bellen. Ja, dus ik zal zeggen, net zoals met, met, met, met onderzoek, weet je als er, als er iemand aan de deur komt en die zegt uh, en die bied je het een en ander aan die je genees kent, ja dan doen neem ik aan de mensen uh, in bijna alle gevallen daar ook geen zaken mee. Ja, op het internet heb je ook allerlei sites die natuurlijk zeggen dat ze je, je cryptovaluta, dat je, dat je die kan kopen, dat ze je voor je opslaan, dat ze je kunnen helpen. Ja, dat zijn natuurlijk nou vaak net de, de, de uh, partijen waar het een beetje onbekend is of die nou betrouwbaar zijn of niet betrouwbaar zijn. Ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over overfishing die, uh, die daar weer tussen wil, uh, wil, wil komen. Nee, even als voorbeeld gisteren was ook de uh, lancering van uh, SpaceX... van hun nieuwe uh, raket van Elon Musk. Die was daar hartstikke trots op dat dat goed is gegaan en die twitterde daarover. En eigenlijk zag je op Twitter direct dat iemand onder zijn reactie reageerde. Ook uit naam van Elon Musk, alleen met dubbel O... En daar eigenlijk zei, omdat we dit allemaal vandaag zo goed is gegaan... ben ik in een goede bui. Als je 0.2 Ethereum naar dit adres stuurt... dan krijg je, eh, krijg je 2 Ethereum van me terug, of zo. Nou, op een of andere, Omdat het natuurlijk een decentraal systeem is en open is, kon ik op basis van dat Ethereum-adres ook kijken of daar ook daadwerkelijk Ethereums heen gestort zijn. En ja, je zag gewoon dat allerlei mensen 0.2 Ethereum overmaakten. Eh, naar wat hun dus klaarblijkelijk dachten, eh, Elon Musk eh, zijn eigen Ethereum wallet. En eh, ja, met de mogelijkheid om daar twee Ethereum voor in ruil terug te krijgen. Maar dat, ja, dat zijn natuurlijk gewoon weer traditionele oplichtingspraktijken. Maar omdat het heel technisch is, is het misschien nog makkelijker om hierin te trappen dan uh, bij een gemiddeld uh, uh, phishing, bij een gemiddelde phishingactie. Ja, dat klopt. Als je ook kijkt naar de, ja, de wallets zeg maar van de verschillende cryptovaluta's die er zijn, zijn dat vaak hele lange adressen. Ik bedoel, uh, sommige mensen hebben zelfs al moeite om hun bankrekeningnummer uit hun hoofd te weten. Ja, laat staan een. Crypto wallet adres, wat vaak uit, uit heel veel cijfers en letters bestaat. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om daar een foutje in te maken. Eén typfout in een nummer of een letter die verkeerd is. En je maakt het geld over naar een verkeerde wallet. En ja, dan, dan is dat niet meer terug te vorderen. Dus op dat gebied uh, zijn er in de toekomst nog genoeg. Uh, is er nog genoeg ruimte voor verbetering qua veiligheid en qua uh, ja, hoe je je eigen geld kan behouden? Ja, ik denk dat mensen gewoon vooral heel goed moeten nadenken en vooronderzoek moeten doen over waar ga ik mijn uh, bitcoins bijvoorbeeld kopen of andere cryptovaluten. Waar ga ik dat opslaan? Heb ik een idee welk bedrijf daarachter zit? Kan ik als er problemen zijn ook gewoon dat bedrijf bellen, benaderen? Kan ik er eventueel naartoe? Zodat je een beetje een goed gevoel krijgt met wie je zaken doet. Dus niet direct meegaan met de hype, maar gewoon even de tijd nemen om te kijken waar ga ik nou eigenlijk mijn geld in steken? Ja. En ga ik dat dan inderdaad zelf doen en ga ik zelf mijn wallet backuppen... of laat ik dat juist maar op een exchange staan... omdat je daar toch een beter gevoel bij hebt? Ja, dat zijn gewoon afwegingen die ieder voor zichzelf zal maken. Een techneut met heel veel technische achtergrond... zal in de meeste gevallen er helemaal niet voor kiezen... om zijn cryptocurrencies op een exchange te laten staan... omdat dat gewoon risico's met zich meebrengt. Maar aan de andere kant, als iemand die helemaal geen technische kennis heeft... zelf moet gaan dragen voor de beveiliging van zijn eigen pc... dat hij ook niet in phishing trapt... Dat hij geen e-mailtjes opent die zijn PC kunnen infecteren, waardoor uh, ja, in een later stadium zijn cryptocurrencies gestolen kunnen worden. Dan denk ik dat dat ook niet de, de, de juiste afweging is. Nee, precies. En met name als je het gewoon doet om even uit te proberen, wil je misschien ook helemaal die tijd er niet in steken? Nee, nou ja, ik denk dat dat een goed punt is. Dus daarom moet iedereen gewoon een goede afweging maken. Nou, dat lijkt een mooie conclusie om dit gesprek mee te eindigen. Dankjewel, Frank. Prima, bedankt. Ja, je hoorde Frank Groenewegen van Fox IT en uh, naast de, de voorbeelden die hij noemde van uh, bedrijven die, uh, die consumenten proberen op te lichten, uh, zijn er ook nog bedrijven die doen alsof je geld aan en uit kan lenen, waardoor je er enorm veel rendement op kan halen. Een van de voorbeelden is uh, Bitconnect. Uh, ja, wat, wat, wat ging daar precies fout, Bas? Wat er voornamelijk fout ging, was uh, dat ze iets beloofden... wat ze nooit konden waarmaken. En dat was, uh, als je enigszins uh, kijkt naar hun belofte... 1% rendement per dag, meen ik, of per week, uh, is kolder. Je, je kon er geld aan uitlenen. Dat zou dan inderdaad in andere cryptocurrencies gaan. En dat zouden ze dan zo slim doen... dat er altijd een vast rendement uit zou komen. En dat was gegarandeerd. Dat is absoluut onzin. Dat is niet haalbaar. Dit is een oude truc die al heel vaak toegepast wordt. Het is een piramideachterspel, want je moest ook mensen aandragen... waardoor je weer van hun rendementen kon doen. Dat is een klassiek piramidespel. En die is ook ineengestort. Ja, en dat was voor duizenden Nederlanders helaas slecht nieuws. En dat brengt mij eigenlijk ook direct bij de vraag... Ja, zijn cryptovaluten eigenlijk een goede investering... En ik, ik ben er in gesprek, met, of ik ben in gesprek gegaan met econoom Erika Verdegaal. Want ja, de AFM die waarschuwde eerder dat, consumenten, uh, dat ze consumenten uh, niet adviseren om te beleggen in cryptovaluta. En ze willen zelfs riskante beleggingen verbieden. Maar ja, ik vroeg aan Erika, betekent dit dat er een verbod op crypto munten moet komen? Nou, echt verbieden kun je cryptomunten niet... want de AVM kan überhaupt niet verbieden... dat mensen ergens in handelen... als iedereen denkt dat een aardappel... met groene stippen duizend euro waard is... dan kan dat niet verboden worden. Dat is de markt gewoon. Wat de AVM wil verbieden... zijn afgeleide producten van bijvoorbeeld de bitcoin. Dat zijn bijvoorbeeld opties... waarin je, zeg maar, waarin je speculeert... met, uh, met de, de waardewisselingen... van, van cryptomunten... En ze zouden ook willen verbieden bijvoorbeeld binaire opties. Dat is ook iets waarbij je uh, uh, mensen die eraan meedoen die spelen in op de waardewisselingen alleen van, uh, van bepaalde beleggingen. En dat willen ze wel verbieden. Ja en met name met iets wat zo instabiel is als de koers van de bitcoin lijkt me dat wel handig. Ja, maar dat geldt, dat kan voor heel veel uh, waarden. Er zijn wel meer dingen die... Heel instabiele waarden hebben. Uh, dat kan soms ook gebeuren op de aandelenbeurzen. Ja, maar hoe komt het dan dat op dit moment... Nou ja, Bitcoin is natuurlijk heel veel in nieuws... waardoor misschien veel mensen erin willen investeren? Dat is iets uh, dat heeft met, met kudde gedrag te maken... en met hebberigheid. Zeg maar eigenschappen die de mens eigen is. En het gebeurt dus... Heel vaak opnieuw, ook eigenlijk. Dit is niet de eerste keer. Ik bedoel, we hebben wel meer hypes gehad. Hypes op de aandelenmarkten. De tulpenmanie in de, zes, in de 1600 zoveel. En bijvoorbeeld ook de internethype. Ik kan me nog goed herinneren dat, me, dat er toen verhalen rondgingen van. Nou, we hebben nu de nieuwe economie. Alles wordt vanaf nu anders. <laughs> en alles wordt vanaf nu anders. Dat is iets wat eigenlijk nooit waar is. Dat dachten ze met de bitcoin ook. Alles wordt nu anders. De bitcoin gaat ons falende geldsysteem vervangen. Het is veel beter en minder uh, riskant. Nou, ik denk dat niets minder waard is. Het is allemaal gewoon een hype. En ja, als je mij vraagt wat is een bitcoin waard... dan kan ik het antwoord daar niet op geven. Want het wordt bepaald door vragen en aanbod... En als er heel veel vragers zijn, dan wordt de prijs dus hoog. Onverantwoord hoog, vaak. En uh, als op een gegeven moment de massa heel zenuwachtig wordt, dan daalt de prijs. En verliezen de mensen geld. Dat is al heel vaak gebeurd. En dat zien we nu ook heel duidelijk terug, want de koers die, die daalt echt een, enorm. Uh, ja, en ja. toch zijn er nog ja. experts die oproepen om te investeren in, in, bijvoorbeeld in bitcoins. Ja, experts, experts. Er zijn natuurlijk, er is een handvol slimmerikken. Uh, zoals mensen die in de handel van de bitcoins zitten. Die hebben bijvoorbeeld een platform waar je ze kunt wisselen. Nou, die verdienen zich blauw. Of mensen nu kopen of verkopen, daar hebben ze allemaal baat bij. Die willen dat de boel in beweging blijft. Je hebt ook nog mensen die... Hebben bitcoins, die hebben de baat bij. Of, of die hebben een optie genomen op bitcoins en die hebben er allemaal baat bij. Dat de prijs iets gaat doen. Dan wel stijgen of dalen. Hè? En naar gelang uh, uh, ze verwachten dat ze ergens winst mee kunnen krijgen, proberen zij op allerlei media, nou liefst natuurlijk in de massamedia, verhalen te houden die mensen die, die ervoor zorgen dat mensen iets gaan doen waardoor zij bereiken wat ze, uh, wat ze willen. En geld verdienen. Dus zeg maar, elke hype uh, ja, heeft een, een handjevol uh, winnaars. Dat zijn van die slimmerikken. En sommige geluksvogels natuurlijk ook, die heb je ook. En verder heel veel verliezers. Je moet zorgen dus dat je daar niet aan meedoet. Nee, precies. Ja, Of, of een, misschien een klein, uh, ja, een klein beetje geld ook, inzetten. Dat, dat kan nog nuttig zijn. Dat je bijvoorbeeld een klein beetje geld in zoiets steekt. Zodat je er gevoel voor krijgt. En je verliest bijvoorbeeld 500 euro en dat doet dan pijn. Maar dan weet je wel door die ervaring hoe het werkt op die mar markten. Dus ik zou er wel bijvoorbeeld, ik ben er niet tegen... dat bijvoorbeeld jonge mensen dus, die dus van toeten nog blazen weten vaak. Die trappen het het meest in. Maar ik ben er niet tegen dat zij met een klein bedrag gaan spelen met dat soort dingen. Want als ze daarmee dus in zo'n valkuil trappen, dan lijkt me dat toch een een betere leerschool dan dat je dat latere, op latere leeftijd doet... met honderdduizend euro bijvoorbeeld. Snap je? Ja, dus eigenlijk uh, is het een beetje misschien als een casino. Ja, het is nee, het is geen casino. Want bij een casino heb je in ieder geval nog bijvoorbeeld... dat je een bepaald percentage kans hebt. Maar als je een van de mensen bent die, die net te laat instapt in een hype... kijk, bij een hype... ja dat, dat is echt de wet van vraag en aanbod bepaalt wat iets waard is. Een goed voorbeeld is die tulpenmanie uit de 17e eeuw. Want wat was een tulp nou waard? Nou ja, misschien nu 15 cent. En toen dachten de mensen... Er was een vent toen die kocht uh, een zakje met 40 tulpenbollen voor 100.000 gulden. En dat was de waarde in die tijd. Daar kon je ook een aantal grachtenpanden voor kopen. Maar mensen dachten dus dat dat... Dat het die waarde had. Dat is gewoon. Het is een kaartenhuis eigenlijk. Dat, is een, dat, dat, is, dat kenmerkt een echte hype. De waarde kan soms. Soms kan de waarde gewoon naar nul gaan. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld als je een belegging hebt in aandelen van, in bedrijven. Want die bedrijven. Ja, sommige bedrijven kunnen failliet gaan, natuurlijk, waardoor de waarde naar het nul gaat. Maar uh, de meeste bedrijven, ja, die hebben een gebouw, die hebben werknemers, die verkopen dingen. Dus dat de waarde dan naar nul kan gaan, die kans is niet zo groot. Dus daar heb je zeker een bodem. Maar wat bij bitcoin de bodem is, dat weet echt niemand. Niemand. De toekomst zal het leren op dat gebied. Ja, de toekomst zal het leren. Ja, en, ja. en als we het dan toch over de toekomst hebben, hoe, hoe zie jij de cryptovalute als, als belegging in de toekomst? Nou, daar kan ik helemaal niks van zeggen. Want de waarde daarvan wordt bepaald door de massa. Door vraag en aanbod. En niet door mij. En het is volstrekt duister wat mensen ook roepen op de tv. Dan heb je weer zo'n expert die roept dat het helemaal weer goed gaat komen, et cetera. Nou, wie weet heeft hij gelijk. Maar iedereen roept maar wat. En eigenlijk kun je al dat soort dingen maar beter niet beluisteren of lezen. Of uh, je hebt er helemaal niks aan. Je wordt er alleen maar hebberig van, snap je? En dat weten die mensen. Die mensen weten dat uh, als er iemand op tv komt of op de radio... en die vertelt hoe die miljonair is geworden van de bitcoin... niemand kan dat checken. Uh, misschien is het waar, misschien ook niet. Maar in ieder geval heeft dat uh, tot gevolg dat mensen heel erg hebberig worden. En dan, ja, het, het is een, een onbeheersbare emotie, hebzucht. net als... Verliefdheid, het maakt blind. Daardoor kan je hele gekke dingen gaan doen. Dat weten die mensen. Dat weten ze gewoon. Dat weten handelaren. En die spelen daarop in. Je wordt gek gemaakt. Dus de hebzucht, daardoor wil je misschien bitcoins kopen... maar eigenlijk kun je het misschien beter niet doen. Ja, want je hebt er geen s'nachts verstand van. En uh, als je ergens geen verstand van hebt... moet je er volgens mij niet in beleggen. Wat en als je er al wel in belegd hebt, wat, is dan, wat zou je dan het beste kunnen doen? Uh, spreiden en met een bedrag dat je echt, waarvan je echt zegt... nou joh, als ik dit kwijtraak, kan me eigenlijk niet schelen. Je moet het geld eigenlijk meteen af, af kunnen schrijven. Want het is gok. Uh, net zoals dat je in het casino ja, kan je ook gokken. Hoewel, dat is dan nog een bepaalde vaste kans, denk die je hebt... Bij dit kan ik er echt werkelijk niks over zeggen. Nou, maar stel je voor dat je, uh, ik noem maar iets, 5000 euro hebt geïnvesteerd. omdat je denkt dat, uh, uh, ja, dat het veel meer gaat opbrengen. En nu zit je toch een beetje zo van: nou, ja, mijn geld is wel heel weinig waard geworden. Um, ja, kun je dan het beste nu eruit stappen of wachten? Of. Uh, met uitstappen moet je soms ook erg uh, uitkijken bij de bitcoin. Je hebt allemaal die handelsplatforms waarbij je, je je bitcoins weer om kan wisselen... ...in bijvoorbeeld euro's of in andere cryptomunten. En je moet heel erg letten op de kosten. Ik ken één geval van een jongen die had 250 euro. Oké, okay, ik val al mee in het bedrag in bitcoins. En hij wilde ze snel weer omwisselen naar euro's. En dat kostte hem 50 euro, dat is 20%. Procent nou, stel dat je een groot bedrag hebt, dan tikt dat uh, flink aan. Dus je moet heel erg uitkijken met de kosten. Dan moet je maar eens even goed uitzoeken op het internet... hoe je dat kan omzeilen. Stel je voor dat je wel wilt gaan beleggen... wat zijn dan goede alternatieven volgens jou voor cryptovaluten? Wat een uh, beter en zekerder alternatief is, hoewel ook met risico... dat is uh, je geld beleggen in bedrijven... en heel breed gespreid, wereldwijd gespreid, bijvoorbeeld in een... Uh, ...aandelenindex die wereldwijd gespreid... ...bijvoorbeeld in 1500, 1600 uh, uh, aandelen belegd van bedrijven. Nou, als er dan eentje failliet gaat, dat merk je dan niet zo goed... ...want de een doet het beter, de andere doet het slechter. Je hebt dan natuurlijk ook risico... ...want uh, je ziet in de aandelenmarkten zijn altijd grote ups en downs. Nou, dat, daar daar moet, je, moet je gewoon blijven zitten. Maar anders dan met de bitcoin is het wel zo bij bedrijven, ja, je kunt je voorstellen... al die bedrijven bestaan echt... en dat zijn allemaal mensen... heel hard aan het werk... om geld voor je te verdienen. En dat is, dat is dus niet zomaar... een fatamogana... zoals mogelijk sommige... cryptomunten straks blijken te zijn. Er zijn echt mensen voor je aan het werk. Dus de koers kan dan wel dalen. Maar... tijdelijk, maar vaak gaat het ook weer omhoog. Dus dat vind ik veel minder riskant... Ja, en dit soort bedrijven bestaan ook al, al meerdere jaren... dus dan is de kans dat je enigszins kan voorspellen... wat er in de toekomst gaat gebeuren misschien ook groter. Ja, je, ja maar je, de, je, hebt een, je kan niet helemaal voorspellen... wat er in de toekomst gaat gebeuren... want de aandelen zijn ook wel eens een keer 20 of 30 procent ineens gezakt. Nou, dan schrik je je dood, dan moet je gewoon blijven zitten. Want die bedrijven, die zijn er dan gewoon nog. Die zijn niet weg. Die gaan weer hun stinkende best doen om geld te verdienen. En dan gaan meestal de aandelenkoersen weer wat omhoog. Dus dan, ja, en bij, bij de bitcoin heb je dat niet. Uh, want niemand weet wat nou eigenlijk uh, de bitcoin waard is. Dus dat is echt een verschil. Terwijl zo'n bedrijf toch winst wil maken en weer heel hard zijn best gaan doen om, uh, om dat ook te bereiken. Dat vind ik een groot verschil. Ja, want bij, bij de bitcoin ben je nou eenmaal ook gewoon afhankelijk van, van de hype die eromheen zit. Een bitcoin, vertel mij maar wat de waarde daarvan is. Zit daar een bodem in? Nou, niemand kan het zeggen. Want de waarde wordt volkomen bepaald door wat de gek ervoor geeft. Door vraag en aanbod. En als er heel veel mensen zijn die het willen hebben... dan gaat de prijs omhoog. En als er niemand het wil hebben, gaat de prijs omlaag. En dat is weliswaar bij uh, beursgenoteerde effecten ook zo. Die zijn ook afhankelijk van wat, van wat ze ervoor willen betalen. Maar... Die bedrijven die erachter zitten, die proberen wel echt een winst te maken. En er zit dus een zekere bodem vaak in, in hoeveel je kan zakken. Met een uh, goed gespreide aandelenbelegging. Nou, daar zou bijvoorbeeld mijn voorkeur naar uitgaan. Nou, dat lijkt me een, een prima advies om dit gesprek mee te beëindigen. Dankjewel voor je tijd, uh, Erika. Graag gedaan. Ja, en bij mij in de studio nog steeds Bas Wisselink. En tijdens het gesprek met Erika... zag ik je op een gegeven moment denken van... nou, ik zie de situatie toch anders. Kun je uitleggen... Uh wat jou precies, uh, hoe je het precies anders ziet? Nou ja, laat we, laat, laten we ermee beginnen dat ik van dit soort houdingen verschrikkelijk uh, geïrriteerd word. Uh, we hebben net gehoord dat iedereen die zich hiermee bezighoudt eigenlijk gewoon een bedrieger is. Dat is letterlijk wat hier uh, door, uh, door mevrouw Verdigaal wordt gezegd. En dat, dat bestrijd ik ten zeerste. Dat vind ik echt een belachelijke houding. Het is er ook eentje die, uh, die je tegenkwam rond uh, de start van het internet. Kijk filmpjes uit 1985, 1995 na, waarin gevraagd wordt... wat is dat internet, nou moeten we daar nou eigenlijk iets mee? Je zag het rond mobiele te telefoontjes. Er uh, bestaan meer dan genoeg filmpjes dat op straat gevraagd wordt... en aan mensen gevraagd worden. Ah, dat is één grote hype. Waar ze aan, aan voorbij gaat, en wat je haar ook een beetje hoort zeggen is... ik snap het gewoon niet... Ja, dat is prima. Geef dat nou gewoon als eerste even toe. En ga er uh, niet direct van uit dat het niks is. Um, een van de dingen waar ik mijn vak vier jaar lang van gemaakt heb... is mensen waarschuwen tegen uh, speculeren. Is mensen waarschuwen tegen je geld gooien in iets waar je niks van snapt. Natuurlijk moeten mensen zich erin verdiepen. Anders is het onzin. Uh, de voorbeelden die aangehaald worden rond de tulpenmanie... raken kant nog wel de tulpenmanie... en daar bestaan meerdere uh, goede boeken over. Zij mag uh, Famous First Bubbles een keer gaan lezen. Is dat de tulpenmanie wel degelijk economisch normaal was. Uh, een, een tulp op dat moment was een zeldzaam iets. Zeker de tulpen waar die hoge prijzen voor gevraagd worden. En die mensen die hebben daar ook goed geld aan verdiend... Aan hun, uh, aan hun investering. Het grappige is dat de bodem eronder uit voelt... Toen de, toen de op dat moment zittende Calvinistische Nederlandse regering... regels erop ging stellen en zei... futures op deze tulpen die hoeven niet meer gehonoreerd te worden. Ja, dan valt de bodem eronder uit. Um, het is allemaal op halve kennis gebaseerd. Het is uh, gecherrypicked. En het gaat van de kwade trouw van de hele industrie uit... Ja, er zijn bedriegers op, uh, op de markt, zeker. Dit jaar hebben we er een boel van gezien. Maar om een hele nieuwe industrie, waarover ook een heleboel mensen... heel hard aan het werk zijn, want er zijn duizenden mensen... aan het coderen en aan het verbeteren. Dat is echt de kolder uh, die, die, waar ik echt boos van word. <tus> Maar en, ik denk de gezamenlijke noemen, wat we wel in ieder geval kunnen benoemen... Uh, als je, je belegt in, in uh, cryptovaluta, dan moet je in ieder geval wel goed erom denken... Uh, wat je, ja, dat, dat je bewust bent waar je mee bezig bent misschien. Als je überhaupt ergens in belegt, moet je weten waarmee je bezig bent. Dat is een algemene regel. En die geldt, uh, die geldt inderdaad voor een huis waarin je belegt. Wil je weten hoe dat huis in elkaar zit? En bij cryptocurrencies en bij blockchain projecten moet je inderdaad weten hoe het werkt, zodat je ook kunt zien... Is dit, is dit kloppend of is dit echt absolute onzin? Want inderdaad, anders ben je aan het speculeren. Beleggen is met kennis, speculeren is zonder kennis. Nou, dan uh, uh, lijkt me in ieder geval goed dat mensen daar goed rekening mee gaan houden. En uh, als we het dan over de toekomst hebben van, van cryptocurrency, uh, er is veel onzekerheid over. En de meningen zijn ook duidelijk daarover verdeeld, uh, zoals we er nu horen. Uh, ja, hoe, hoe zie jij de toekomst van, van cryptocurrency? Ik denk dat we allereerst moeten, uh, moeten beseffen dat we helemaal aan het begin staan. Um, en, da en dat we in beta-fase, zoals, uh, zoals dat heet, zitten. Dus dit is een fase waar de kinderziektes er zeker nog niet uit zijn. Um, het, we zien uh, zoveel activiteit op dit moment... dat we, dat we twee dingen kunnen gaan zien. We gaan uh, een aantal interessante use cases zien... die nu daadwerkelijk bruikbaar beginnen te worden. Maar dat kan vijf jaar nog duren voordat we dat echt uh, stevig hebben. En we gaan de fase in... waarin we heel veel proefballonnetjes opgelaten zien worden... waarvan een hele groot, heel groot gedeelte het ook gewoon niet redt. Niet alleen omdat ze onzin zijn... Ook omdat we een hele hoop jonge ondernemers binnen zien komen... die gewoon niet goed zijn in ondernemen. En die dus gewoon door, door pure slechte bedrijfsvoering uh, gaan klappen. Um, maar wat ik wel zie is het, als de bankensector, de verzekeringssector... de overheid, de Nederlandse overheid doet hier ook een heleboel in. Als die zich hier allemaal mee bezighouden... dan zit er een waarde in. Er is hier hetgene wat we hier uh, zien... we hebben een database die niet veranderd kan worden. Dat hadden we nog niet eerder, dat is nog nooit gezien. Daar zit de unieke waarde in en daar gaan we use cases op zien. Ja, en nou ja, dat uh, brengt ons denk ik ook... Uh, in twee uur gaan we daar nog, nog uitgebreid op in. En uh, ja, ik heb nog één korte vraag. Uh, handelen met cryptovaluta, is dat een goede introductie in de blockchain? Uh, niet in de blockchain, nee. Want technisch gesproken kun je handelen in cryptovaluta... zonder er ook maar iets van af te weten. Dus uh, je kunt heel makkelijk instappen en uh, zonder enige kennis instappen. En dat maakt het gevaarlijk. Dus over blockchain leer je niet per definitie iets. Oké, okay, nou dan uh, lijkt me dat een goede conclusie van het eerste uur. In het tweede uur gaan we door op de blockchain. En dan gaan we kijken uh, ja, hoe dat onze wereld uh, gaat veranderen. Want volgens sommigen is het eigenlijk net zo'n fenomeen... die de wereld gaat veranderen als het internet. Dus uh, we, we zijn benieuwd. MUZIEK